Rond deze tijd beginnen in het Katshuis de gesprekken over extra bezuinigingen. Onderhandelaars van VVD, CDA en PVV proberen de komende weken een oplossing te vinden voor het groeiende begrotingstekort. De bezuinigingen kunnen oplopen tot 16 miljard euro. Premier Rutte, vicepremier Verhagen en PVV naar de Wilders hebben hun secondante Blok van Haarsma, Buma en Agema meegenomen. Begrotingstekort dreigt op te lopen tot 4,5 procent, dat is boven de Europese norm van 3 procent.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 De Europese waarnemers bij de verkiezingen in Rusland... dringen aan op instellen van een onafhankelijke kiesraad... en het hervormen van de kieswet. Dat zegt Tini Cox, voorzitter van de waarnemers... die namens de Raad van Europa in Rusland zijn. De verkiezingsdag is in goede sfeer verlopen... maar bij de stembureaus ging het niet helemaal goed, zegt Cox. De procedures die werden onvoldoende gevolgd... en dat leidt tot erg langzame tellingen, tot complexe tellingen... en het leidde tot het feit dat... Moeten al lang aan op het Rode Plein zijn overwinning had aangekondigd, terwijl er nog heel veel open opengemaakt moest worden. Er is volgens Cox veel minder gesjoemeld dan bij de vorige verkiezingen in december. Toch wil hij daar nog geen conclusies aan verbinden. Een van de grootste problemen vindt hij dat er geen onafhankelijke kiesraad in Rusland is en dat niemand daardoor de uitslag eigenlijk kan vertrouwen. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft meer geld nodig om zijn werk te kunnen doen. Het college komt nu al mensen tekort om alle privacy-schendingen te onderzoeken. En er komen nieuwe taken bij. Dat zegt CBP-voorzitter Koonstam in het Financiële Dagblad. Het kabinet werkt aan nieuwe wetgeving. Daarin worden organisaties verplicht om alle datalekken te melden bij het CBP. Volgens Koonstam heeft dat weinig zin als er geen menskracht is om die datalekken te behandelen. Dan het weer nog, bewolkt en van tijd tot tijd regen. In het Noordoosten af en toe zon, het wordt ongeveer 7 graden. Morgen veel zon en een graad of 9. ANWB, verkeersinformatie. De ochtendspits is op een geveld. De files die er nog staan zijn op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Ho Hoevelaken 3 kilometer. Dat kwam door een ongeluk. En op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoetewoude Dorp staat 5 kilometer.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 Aero. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Drie heren en een directeur voorlichting van de Rijksvoorlichtingsdienst staan op het bordes van het Katshuis. Margreet Boer van de Goedemorgen. Ja, goeiemorgen Sven. Uh, en premier Rutte die heeft zojuist uh, uh, het woord gevoerd en vicepremier Verhagen om te vertellen wat zij hier gaan doen. Op dit moment is Geert Wilders aan het woord. Misschien kunnen we even met Geert Wilders meeluisteren wat hij op dit moment zegt. Nou, wat de terecht noemt, uh, veiligheid en economie, dat is ook immigratie en andere punten die voor ons, wat ons betreft en asiel, de komende weken aan de orde komen. We willen eruit komen, maar niet tegen iedere prijs. En voor onze partij, de PVV, is het eigenlijk heel eenvoudig.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 En daarom zullen we de komende tijd hier in het Katshuis met z'n drieën gaan overleggen. Dat zullen we met z'n drieën doen, plus onze secondanten. Dat is Fleur Agema voor de PVV, dat is Sibrand Buma voor het CDA en Stef Blok voor de VVD. Wij zullen totale media stil ten acht nemen. We zullen deze gesprekken in vertrouwen met elkaar voeren om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Dus dit is de laatste kans om ons vragen te stellen hierover. Althans, dat is het voornemen. En ik geef nu graag het woord eerst aan Maxime Verhagen, mijn collega vice -premier. Dank u wel. Goedemorgen, dames en heren. Uh, Nederland is een welvarend land met uh, zorg, onderwijs, sociale zekerheid... waar we trots op mogen zijn. En die welvaart die hebben we samen in Nederland met hard werken tot stand gebracht. Door ons niet uit het veld te laten slaan als het uh, ook eens een beetje tegen zit...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 En dat we het politiek met z'n drieën mogelijk zullen maken. Ja, dan ik heb dus... vaak aan onderhandeling. Maxime Verhagen he, van het CDA. Op dit moment beantwoorden de heren nog een aantal vragen. Duidelijk is dat ze zeggen, uh, we weten niet waar het gaat eindigen. Dat is de teneur van uh, Geert Wilders. En als je dan hoort wat Mark Rutte zegt, die zegt duidelijk... de wil is er, maar garanties zijn er niet. Maar ik ga ervan uit dat het kan lukken. En hij zei, Margreet... De premier, dit is de laatste keer dat jullie ons hier vragen over kunnen stellen. Althans, dat is het voornemen. Met andere woorden, ook daar staat de deur op een kiertje voor lekkage. Ja, dat hoorde je er duidelijk in. Hij zegt, er is een mediastilte, maar hij bouwde wel een voorbehoud in. En dat komt ook, er is hier, uh, zijn er onderhandelingen in het katshuis, maar er is ook nog een financiële onderhandelingstafel. En daar uh, zit minister De Jager vaak... met uh, de financiële woordvoerders van de partijen. Dus ook daarbuiten in de Tweede Kamer zal het best onderhandeld worden. De financieel woordvoerders weten van alles. En uh, soms zullen partijen ook een belang hebben... om toch eens uh, iets uh, naar buiten te brengen, om te kijken hoe dat valt. En uh, nou ja, daar is dus het uh, wachten op... Uh, wanneer gaan we wat horen. Juist. Zelfverzekerde premier, zelfverzekerde vicepremier... en een uh, gedoogpartner die de druk op de ketel zet. Maar ook daar uh, liet hij wel uh, wat ruimte over... Uh, om ook te incasseren voor zijn eigen achterban... de punten die hij in het verleden blokkeerde. Heb ik het goed gehoord? Ja, dat heeft hij inderdaad. Hij heeft gezegd: ook wij zullen wel pijn moeten lijden. Maar er zijn ook punten. Ook immigratie kwam weer naar voren. Dat dat toch steeds belangrijke punten blijven voor Geert Wilders, voor zijn achterban. En uh, daar moet hij toch uh, ook. Moet dit kabinet echt wat binnen kunnen halen. En dan zal hij ook wel uh, wat willen inschuiven op andere punten. Maar goed, je hoorde echt heel duidelijk Geert Wilders uh, zeggen: uh, er zijn uh, geen garanties. En niet tegen elke prijs. Dat maakt hij toch steeds erg duidelijk. Margreet Boer, NOS-collega bij het Katshuis. Dankjewel. Door nu naar de gasten voor dit tweede half uur van deze uitzending van vandaag. Jolanda Sap, fractieleider van GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Jeroen Dijsselblom, uiteindelijk fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Grootste oppositiepartij in ieder geval volgens de huidige zetelverdeling in de Tweede Kamer. Ook goedemorgen. Zo is het. Goedemorgen. Goedemorgen. En Harry van Bommel, bij afwezigheid van Emiel Roemer, de onderaannemer van de SP. Goedemorgen. Een hele goedemorgen. Goedemorgen. Goed. En Maurice, de hond is er ook nog steeds. En Maurice, ook nogmaals, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, hebben we iedereen gehaald. Mevrouw Sappel, met u te beginnen. Uh, als u naar nou die geluiden luistert, zo uh, daar in uh, dat katshuis, wat is dan uw eerste reactie? Nou, eerste reactie is dat ze in ieder geval um, nou ja, met stevige ambitie eraan beginnen. Maar het wordt natuurlijk echt een hel van een klus. Ja. 16 miljard voor volgend jaar, terwijl ja, we weten allemaal hoe moeilijk die 18 miljard al was in 2015. Dat wordt gewoon echt een hele, hele ingewikkelde klus. Meneer Desselbloem, er zit één uh, fractievoorzitter van een partij in de Tweede Kamer... die geen deel uitmaakt van de regering, zit gewoon daar in dat kanshuis te onderhandelen. En u staat erbij en kijkt ernaar. Ja... Nou ja, je kunt daar een heel uh, debat over voeren... of dat staatsrechtelijk allemaal wel uh, klopt en zo. Dat vind ik zelf niet zo interessant, hoor. Ik ben meer geïnteresseerd in de inhoud van wat daaruit gaat komen. En mijn indruk is, als ik Geert Wilders goed beluister... dat hij het CDA opnieuw uh, het vel over de neus gaat halen. Hij wil uh, bezuinigingen. Nou, hij heeft eerder de onderwerpen genoemd. Uh, de publieke omroep, uh, ontwikkelingssamenwerking. En hij wil blijkbaar nog uh, verdere maatregelen... op het gebied van uh, immigratie... Nou, ik maak me er grote zorgen over. En uh, ik denk dat het voor het CDA buiten gewoon een buitengewoon bittere pil zal worden. Mevrouw Schap, wat is uw positie in, uh, in dit hele verhaal? Als straks nou dat akkoord naar buiten komt. Is het dan, uh, nee, wij zijn tegen? Als straks dat akkoord, nou ja, weet je, er zijn gewoon uh, twee smaken. Ik bedoel, of het gaat ze lukken om de gedoogpartner binnenboord te houden... en dan blijft de positie van de Kamer helaas wat die nu is. Dan is het hele pakket aan financiële maatregelen... is de facto eigenlijk een meerderheidskabinet... waarbij de Kamer en wij als oppositie het nog eens extra moeilijk hebben... omdat we één van de partijen, de PVV, niet kunnen aanspreken. Nou, de andere optie is dat ze er niet uit gaan komen. Dat de gedoogconstructie klapt. En dan zijn wij vanuit GroenLinks daar altijd heel helder in geweest. Wij gaan op geen enkele. Als nieuwe gedoogpartner aantreden of onderhandelingen openen, dan, dan uh, is wat ons betreft maar één, één uh, mogelijkheid en dat is nieuwe verkiezingen. Voor u ook, uh, meneer Van Bommel? Dat klopt. Uh, wanneer men dan niet uitkomt, uh, want dit is toch eigenlijk opnieuw formeren. Hè? Wilders die haalt er ook onderwerpen bij, horen we zojuist, die op zich niets te maken hebben met, uh, met bezuinigingen. Dan heeft hij het over veiligheid, asiel, immigratie. Hij zegt dat moet ook aan de orde komen. Dat betekent dat hij op die terreinen waar hij nog niks heeft binnengehaald, dat hij extra zaken wil gaan binnenhalen. Nou geldt bij het sluiten van een akkoord, wanneer je het over centen hebt, dan kun je heel makkelijk uh, halverwege eindigen. Maar wanneer het om deze thema's gaat, dan trek je eigenlijk het hele regeerakkoord weer open. En daarmee maakt hij die onderhandelingen extra moeilijk en vooral de positie van het CDA, omdat hij op die terreinen uh, toch, uh, laat me zeggen, de mildste partij is. Hij kan met de VVD veel makkelijker zaken doen op het punt van asiel ja. en immigratie. Dus dat zal nu moeilijk worden voor het CDA. Maar hij moet ook zijn eigen geloofwaardigheid overeind houden. Als hij natuurlijk uh, toe gaat geven, noodgedwongen onder druk van die bezuinigingen die uh, doorgevoerd moeten worden uh, om uh, bepaalde zaken te hervormen, zoals die hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld, waar u met z'n drie allemaal voor bent, uh, of uh, de, uh, de, uh, de pensioenleeftijd versneld uh, verhoogd invoeren, dan moet hij toch een met een verhaal naar buiten kunnen komen. Dat klopt. Wilders heeft in het verleden aangetoond... dat hij er een meester in is om iets als een keihard punt voor te stellen. En een dag later, we zagen dat bij de, bij de aoe leeftijd een dag later te zeggen, ach, zo belangrijk is het nou ook weer niet voor mij. Ja. Dat zal hij nu ook wellicht kunnen. Hij heeft aangekondigd dat er op ontwikkelingssamenwerking... miljarden moet worden bezuinigd. Dat betekent dat de allerarmste ter wereld dan de prijs gaan betalen... voor financiële problemen in Europa en in Nederland. Dat zou buitengewoon onredelijk zijn. Ja. Als hij dat niet binnenhaalt, dan zal hij dus moeten zeggen, iets moeten kunnen tonen, bijvoorbeeld op het punt van asiel, immigratie en veiligheid. Ja. Meneer Densselbloem, de andere twee collega's zeggen, als ze dat niet uitkomen, dan gaan wij dat kabinet, minderheidskabinet, niet in het zadel houden. Nieuwe verkiezingen, is dat ook het standpunt van de Partij van de Arbeid? Ja, zeker. Kijk, eh, Nederland is helemaal niet gebaat bij een coalitie die zichzelf in gijzeling houdt. Uh, die niet in staat is om gezamenlijk tot hervormingen te besluiten... die wel nodig zijn. Uh, want dat is toch de belangrijkste uitweg uh, uit deze situatie. Zowel voor de economische groei als voor de financiële degelijkheid... hebben we een aantal hervormingen nodig. Ja. Uh, dit kabinet blijkt daar heel moeilijk toe in staat te zijn. De VVD wil niet bewegen op de woningmarkt. Uh, de PVV wil op een aantal onderwerpen. Niks. Dat is gewoon slecht voor Nederland. Dan ben ik ervoor om snel, zo snel mogelijk verkiezingen te houden... Ja. Uh, een coalitie te maken die daar wel toe in staat is. Maar ja, wat is uw belang? GroenLinks staat op dit moment op zes zetels. Uh, het laagste uh, vergelijkbaar met vijf jaar geleden. Mm -hmm. uh, de Partij van de Arbeid staat op 18. Jullie hebben er net weer twee zeteltjes bij gekregen ten opzichte van een week eerder vanwege de, de verkiezing van de nieuwe leider. Uh, de SP staat weliswaar op 32, net zo groot als de VVD. Uh, en D66 staat op 17. Maar als je dat bij elkaar optelt, Maurice de Hond, ik, kan, ik ben best aardig in rekenen. Maar ik kan met de beste wil van de wereld geen meerderheid op deze manier voor elkaar boksen. Nou, ja, die kan niet vooruitlopen op een mogelijke verkiezing. Um, wat dan de, de scores zullen zijn. Maar je mag best aannemen dat omgeacht of er nu verkiezingen komen of in 2015 dat we opgaan voor het uh, verbeteren van het wereldrecord van België, omdat het gewoon de grotere fragmentatie die we hebben binnen dat politieke veld bij, bij de kiezers maakt gewoon elke formatie moeilijker en, en moet je met meer partijen tot iets komen. Ja. Dus ik uh, maak me sowieso zorgen over de verdere politieke stabiliteit in Nederland. Ja, is het dan mevrouw Sap, niet uh, volkomen onverantwoord om nu te gaan roepen nieuwe verkiezingen als ze er niet uitkomen in het hart van een economische crisis, uh, zoals we die uh, nou sinds mensenheugen is in ieder geval niet hebben gehad Nee, ik vind dat uh, volstrekt niet onverantwoord. Kijk, en je ziet wel een paar trends. Je ziet al lang in de peilingen. Kijk, ik zal dolgraag zelf veel beter in die peilingen staan. Hè. Laat ik daar niet moeilijk over doen. Maar je ziet al lang een trend in de peilingen. Uh, dat de gedoog coalitie in ieder geval geen meerderheid meer heeft. Nee, uh, maar u ook niet staat met zwaar verlies. Nee, maar uh, de vraag is ook. Uh, welke coalitie je uh, verder voor de toekomst van dit land nodig hebt. En nou, ik vind is het allerbelangrijkste dat er een hervormingsgezinde coalitie komt. En, dat is... en ik heb ook al eens eerder gezegd. dat het ook voor een land in zo'n diepe crisis als Nederland nu met zo'n belangrijke transities om te maken. We moeten echt de doorbraak maken naar een groene economie. We ja. moeten echt de doorbraak maken naar een socialere samenleving. Ja. Dan heb je, dan kan je ook wel eens een land spreken voor een coalitie die traditionele politieke tegenstellingen overbrugt. Welke? Ja, er zijn zoveel coalities mogelijk. Welke maar... is wat u betreft de favoriet? Uh, wat mij betreft heb ik altijd gezegd hoe progressiever hoe liever. Dus ja, vanzelfsprekende partners voor ons. In ieder geval de PvdA en D66. En verder mag iedereen aanschuiven die echt bereid is te hervormen. En die ook echt bereid is de woningmarkt. Maar ook de arbeidsmarkt aan te pakken. Want dat laatste is ook heel belangrijk. We moeten erin slagen met elkaar in dit land. Om die enorme werkeloosheid die nu weer dreigt te keren. En om ervoor te zorgen dat uh, mensen echt makkelijker aan werk komen. En ook daarvoor beter geschoold en beter begeleid worden. En bovendien... Als als ik, als ik even mag, bovendien geldt dat het niet de peilingen zijn die aanleiding geven tot het vragen van nieuwe verkiezingen. Het feit dat dit kabinet er helemaal niet uitkomt in de crisis geen enkele uitweg biedt, anders dan he, meewerkend aan Brussel, 3% zegt we moeten bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Op zaken Om de rekening niet door te schuiven naar de volgende generaties is telkens je komt, je komt er niet uit, dat zeggen ook alle economen, IMF, de OESO zegt het, wanneer Nederland verder gaat bezuinigen, ja. dan komt de economie tot stilstand, dat is geen uitweg uit de crisis, je krijgt misschien je huis het ja, maar dat kunt u zeggen, orde. meneer Van bommen. maar de premier heeft zijn handtekening gezet in Brussel... en Brussel zegt Nederland geen uitzonderingspositie. Dat, dat is zo, maar het zou een uitzonderingspositie zijn... wanneer wij wel beneden de 3% komen. Want dat geldt voor de meeste landen dat de financiën niet op orde zijn. Nou, heeft alles te nou, maken alles met de crisis. Waar. Dus er zijn meneer Dijsselbloem toch landen... die uh, gewoon binnen de 3% vallen of op 3% zitten. Zeker, dat is ja. zo. Um, en er zitten landen, zijn landen die er heel ver vandaan zitten, vooral in Zuid-Europa. Ja. Nederland is in die zin heel bijzonder dat wij in Noordwest-Europa... op dit moment in zulk financieel zwaar weer terecht zijn gekomen. Deels ja. ook doordat het consumentenvertrouwen onderuit is gehaald door het kabinetsbeleid. Ja. De vraag is hoe nu verder. Ik ja. denk dat we wel moeten bezuinigen en dat we een eerste stap moeten maken volgend jaar. Op weg terug naar die 3 procent. Dat ja. is nodig voor Brussel, dat is nodig voor de financiële markten. Ja. Maar de vraag, de vraag ook is of je de volle... Dat, dat De vraag is: Nou, ik hoor u net zeggen nee, bommel, of dat u niet wilde bezuinigen. Nee, dat heb ik niet dus We moeten een eerste stap zetten op weg naar dat begrotingsevenwicht. Maar niet de volle map in één Precies. keer nemen, want dat zou de economie echt schaden. Precies. Ja, maar goed, dan zitten we toch eh, vast aan die Europese regels. Waar eh, Mark Rutte zijn handtekeningen onder te gezet. En, de, en die even... zeggen heel scherp: voor 2013 3% begrotingstekort maximaal. Maar de, nee. de Europese regels uh, zijn uh, meervoudig. Er is ook een regel die zegt dat je op de middellange termijn naar een begroting Evenwicht toe moet, dat moeten we zeker doen. En er is een bepaling die zegt, in bijzondere uh, omstandigheden... dat je meer tijd kunt ja. krijgen om ja. die stappen te maken. En daar heeft het daar het, zal het, het, Nederland, want Nederland heeft een hele gekke situatie... nogmaals, het enige land in Noordwest-Europa... dat er ja. zo belabberd voor staat nu. Ja. Daar zal Nederland dus een beroep op moeten ja. doen. Uh, u, u, u en een u paar volgt met stappen ook het nieuws. En het, het geluid uit Brussel ja. was voor Nederland geen uitzonderingspositie. Tuurlijk volgen we het nieuws. En het is ook, het is ook helder dat uh, Rutte en de jager Nederland... in een heel moeilijke positie gemaakt hebben in Brussel. Omdat ze zelf zo strikt steeds um, uh, geïnterpreteerd ja. hebben wat de Europese heeft gedaan. Maar dat is ook een feit of Dat is gegeven voor u ook met z'n drieën. Dat is waar, maar dan, dan wil je nog, en daar zou ik sterk voor willen pleiten, ik zou willen dat dit kabinet een inzet toont van nu stevig gaan hervormen. Laten zien dat Nederland in staat is om de overheidsfinanciën op lange termijn op de rails te krijgen. Doordat ja. het kabinet zijn eigen taboes opzij zet. Ja. Volgend jaar ook een begin maken met bezuinigen, maar laten zien dat je op de lange termijn het echt heel grondig aanpakt en daarmee ook bepleiten dat je gewoon gebruik kan maken van de ruimte die in die Europese verdragen zit. Ja. Dat betekent dat het kabinet moet toegeven in Brussel, en ja. dat zullen ze heel moeilijk vinden, ja. dat ze tot nu toe eigenlijk op een kortzichtige en te strikte lijn hebben gezeten. Uh, Maurice de Hond, um de PVV blokkeerde in de aanloop naar dit kabinet heel veel hervormingen. Want bekend is dat zowel uh, CDA als VVD veel verder wilden gaan met uh, de hervormingsagenda, zoals die dan in Den Haag wordt uh, geformuleerd, uh, met uitzondering dan van de woningmarkt. Uh, Maxime Waag heeft al gezegd: niks is meer taboe, overal valt over te praten. Uh, de premier houdt voet bij stuk met zijn woord dat hij heeft gegeven: niet morele aan de hypotheekrente aftrek. Uh, maar verder willen die twee partijen, die twee regeringspartijen, dus veel verder gaan dan uh, de uh, gedoogpartner. Um, in hoeverre vindt de achterban van die partijen dat ook? Um, bedoel je van die andere twee partijen? Of ja. van de, van de, dus nee, van het CDA en van de, van de VVD. En misschien is het CDA dan nog het, misschien het meest interessant om naar te kijken. Ja, want de VVD-kiezer ligt niet zo verschrikkelijk ver van de PvV-kiezer PVV af. Het is de CDA-kiezer die uh, op een aantal punten wat afwijkt. Ja. Um, en... Ja, het, het, het is wisselend. Het, het, het, het beeld is, is, is daar een diffuus. Wat je gewoon ziet, en dat is ook in de laatste tien jaar eigenlijk gebeurd, want we hebben toch ook een soor, soort van tussenfase gehad bij het vorige kabinet. Het, toen de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid en het CDA uh, met elkaar gingen overleggen. En wat ja. je dan toch zag, toen hadden ze de mogelijkheid om, om, laat ik zeggen, meer op papieren oplossingen te krijgen. En nu moeten er feitelijke oplossingen blijkbaar komen. Ja. En dat blijkt uh, ja, bij al die kiezers uh, gemengde gevoelens te hebben. Zodra het. Want we roepen. Er we werden net een aantal onderwerpen genoemd. Ik denk dat het meest kwetsbare onderwerp eigenlijk de zorg wordt. Niet alleen is het daar waarschijnlijk het meeste te halen, maar daar merk je dat zeker die achterban van al die drie partijen vinden. Bijvoorbeeld eigen risico invoeren, wat toch wordt besproken om een althans groter eigen risico. Dat daar veel pijn in wordt gevoeld. En als daar dan niet de hoeveelheid beslissingen uitkomen die. Die dat, die dat compenseren, die pijn, dan, dan, dan wordt het eigenlijk voor alle drie partijen uh, uh, behoorlijk moeilijk. Ja, maar ik, vraag, ik stel je de vraag met name over het CDA. Omdat uh, Jeroen Dijsselbloem net zegt dat Geert Wilders natuurlijk probeert om vooral het CDA onder druk te zetten. Ja, het CDA zit sowieso natuurlijk een groot probleem. Want de pijn stond stond dus op elf zetels. Ja, nou, dus... lager is uh, volgens mij historisch niet voorgekomen. Ja, maar dus het gaat bijna niet meer over de kiezers die ze nog hebben... maar de kiezers die ze al kwijt zijn gekraakt. Ja, ja, dus ook, hebben ze ook in dat opzicht niet zoveel te verliezen? Nee, ja, het is niet veel te verliezen, maar vooral krijgen we ze weer terug. Ja. Um, en dat probleem, dan zullen ze wat meer naar het midden moeten gaan... en niet verder gaan uh, in, in de, aan de rechterkant. Want dat wordt al door de VVD en de PVV goed afgedekt. Ja. Dat is altijd trouwens het probleem geweest van het CDA. Nou ja, het CDA krijgt wel hulp van de Partij van de Arbeid... want alle kandidaat-aanvoerders uh, daar uh, roepen samenwerking met het CDA. Nou is het grappige dat de achterban van de partij van de Arbeid dat helemaal niet ziet zitten. Ja, dat vond ik een ontzettend verbazende uitkomst. Dat, dat vier van de vijf zeiden... ja, als ik moet kiezen tussen het CDA en de SP... ga ik met het CDA-regeren... dan is het gewoon de volgende vraag van... hoe denkt dan de, die leiders... hun eigen overloop in de richting van de SP... Uh, ja. weer terug te halen? Ik denk onmogelijk als je, als je dat doet. Nou, meneer Dijsselbloem... Ik moet nog even wat uitleggen daar in die fractie ja. de kandidaten. Ja, nou, de kandidaten hebben allemaal zo hun eigen opvattingen. Eh, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat de Partij van de Arbeid... eerst weer sterk en op volle kracht komt. Dan pas heb je iets te kiezen straks bij coalitiebesprekingen. Ja, maar dat, dus dat kan wel even duren. Lijkt me, dat lijkt, nou, dat lijkt me voor alle kandidaten de allergrootste opdracht. En daar zijn ze overigens ook goed mee bezig, want... Ja. Uh, ik zie bij Maurice de Hond dat we er twee zetels per week bij krijgen. Ja, goed. Ik heb geen van die kandidaten nog horen zeggen... dat ze één grote linkse beweging willen... Uh, in samenwerking met GroenLinks en uh, de SP. Wat in het nee, verleden dat is gesuggereerd. Dat is ook altijd een interessante vraag. Misschien dat Maurice de Hond die kan beantwoorden... of dat nou opgeteld meer zetels zou betekenen voor links-Nederland. Uh, ik betwijfel dat zeer. Het antwoord is, Maurice de Hond... Nou, wat je daarin ziet... dat mensen heel erg teruggaan in het historische. Omdat het in het verleden niet zo gold. Maar op dit moment zijn er zoveel mensen... Zo vanaf, vanaf de partij van Arbeid naar het links... die ook een afkeer hebben van het CDA. Dat waarschijnlijk de optie... van open te houden dat je toch wel met het CDA gaat regeren... dat dat waarschijnlijk slechter werkt... voor de linkse partijen... dan, dat, dan, dan te zeggen van we gaan met, met elkaar. Ja. En misschien komt er dan een verkiezingsuitslag die, die het noodzakelijk maakt... maar het echt open te houden als werkelijk alternatief... denk ik dat dat nadeliger werkt voor de Partij van Arbeid... dan, dan het eigenlijk uh, min of meer uit te sluiten. Ja, meneer Van Bommel, nou, ik, ik denk dat... Het. Ja, sorry. En ik denk, denk dat uh, in de Nederlandse verhoudingen... je dit soort dingen altijd open moet houden. Ja. Maar nogmaals, het lijkt me allemaal erg prematuur. Uh, we moeten oh, de juiste ja, de vragen, hè? Ja. <laughs> Nee, nee, nee, maar het lijkt me erg prematuur om te speculeren over met wie wel of wie niet. Uh, opdracht 1 is gewoon weer op kracht komen, volle kracht. Ja, goed, een partij die op kracht is, is de SP van Harry van Bommel. Ja, en het is in dit stadium natuurlijk volstrekt onverstandig... om allerlei voorkeuren of afkeuren of uitsluitingen uit te spreken... is ook helemaal niet nodig. Nee. Ik ben het met Dijsselbloem eens. Waar het nu om gaat, is het maken van politieke keuzes. Ja. Uh, kennelijk is de PvdA daar onvoldoende in geslaagd om de kiezer vast te houden. Ja. Zijn wij daar wel in geslaagd. Goed. Maar het is nu aan het kabinet. Ik ben uh, benieuwd naar het antwoord. Een korte antwoord hoop ik op een paar hele concrete vragen. Uh, Geert Wilders komt vanmiddag om drie uur. Ook weer te, bedoel, zo zie je maar dat zo'n dag met uh, onderhandelingen in het uh, Katshuis helemaal niet zo besloten is als wel lijkt. Want hij zit vanmiddag weer achter een tafel om een persconferentie te geven... over de invoering van de gulden, waar hij een voorstander van is. Meneer Van Bommel, u ook? Dat uh, acht ik helemaal niet realiseerbaar. Ik ben benieuwd naar zijn plan. Ik ga het zeker met veel aandacht lezen. Ja? Maar ik denk dat dat niet te realiseren is. Nou, de Partij van de Arbeid en GroenLinks weten wel. Hè? U staan allebei achter de uh, euro, om het zo te zeggen. En meneer Desselblom, u hebt het uh, kabinetsbeleid op het... Uh, uh, in stand houden van de euro en de reddingsoperatie voor de Grieken... de Italianen, de Portugezen en nog een paar andere landen... altijd gesteund uh, omdat het uh, voortbestaan van de euro... voor u veel belangrijker was dan wat dan ook. Uh, gaat, blijft u dat doen, ook als er heel veel bezuinigd moet worden? En met andere woorden, waar ligt dan voor u de grens? Uh, voor ons is er maar één uh, belang... en dat is in dit geval het Nederlandse belang... De Nederlandse economie de Nederlandse banen. Uh, wij zijn ervan overtuigd dat de euro... voor het Nederlandse bedrijfsleven en de export van groot belang is... Uh, maar goed, als Geert Wilders denkt dat hij een goed rapport in handen heeft... moet hij ermee komen dan moet hij het vooral ook op tafel leggen in het katshuis. Ja. Dan hebben ze weer een probleem erbij. Ik denk dat het voor het Nederlandse bedrijfsleven heel slecht is. Dat ja. hoor je ook uit het Nederlandse bedrijfsleven. Ja. Dus ik zou zeggen, laten we ons concentreren op de problemen die we hebben. Uh, en dit rapport, uh, nou ja, we zullen het zien. Ik geloof toch dat ik u een andere vraag stelde, hoewel die wat lang was. Namelijk of u het kabinetsbeleid op het gebied van de euro... ook met slinge ja, antwoord... blijft steunen. Uh, en ja. en, en, en, en mijn zo antwoord ja, wat doen daarop... daarvan terug dan? En mijn antwoord daarop was en blijft dat het, uh, wij kiezen voor het Nederlandse belang daarin. Uh, en daarbij hoort een sterke mm. euro. Dus wij hebben niet gekozen voor het uh, per se het helpen van Griekenland. Uh, dat nee. hebben we geloof ik ook gedaan. Maar in de eerste plaats gekeken naar is het in het belang van Nederland... om die euro en die eurozone bij elkaar te houden. Ja. En dat is het. En dat was ja. ook het standpunt van GroenLinks, mevrouw Sap? Ja, en vanaf uh, zeg maar zo'n beetje na de zomer zijn wij gaan bepleiten... en hebben geprobeerd ook daar de P van de A en D66 in mee te krijgen... Dat dat de begrotingsdiscipline in Europa behoorlijk goed op de rit staat... en dat er vooral gewerkt moet gaan worden... aan een lange termijn perspectief van groei en van hervorming... Uh, en helaas heeft Europa anders gekozen en is toch weer verder gegaan met nog verder eenzijdig uitwerken van die begrotingsdiscipline van het begrotingspact. Ja. Waardoor we nu ook lelijk klem zitten. Maar, en ik vind dat jammer. Europa had tijdiger moeten omgaan en dit kabinet ook had ja. tijdiger moeten hervormen. Maar dat hebben er al niet nu min, niet zo slecht voorgesteld. Desalniettemin, heeft u en uw partij hebben steun gegeven aan het kabinetsbeleid. Niet aan het begrotingspact, aan de rest van het beleid wel. Want ja. wij zijn zeer voor Europa. Wij vinden ook dat de toekomst van Nederland... zowel economisch, maar ook als het gaat om veiligheid en vrede... Ja. echt in Europa ligt. Ja. Europa heeft veel welvaart gebracht. Ja. Dat mag je dan ook wat waard zijn in moeilijke tijden. Ja. Maar ik vind de eenzijdige nadruk van Europa... op kortzichtig bezuinigen. In plaats van op die langere termijn toekomst... en op echt zorgen dat de Europese samenleving... de Europese economie klaar is voor de grote uitdagingen van deze tijd. Ja. Ja, dus voor die omslag naar een duurzame economie voor het behoud van, van uh, solidariteit, van binding in je samenleving... daar zie ik totaal geen stappen op. Nee. En het begrotingspact, wat nu net is afge ondertekend het afgelopen weekend... dat versterkt eigenlijk een eenzijdige nadruk die wij slecht vinden. Maar trekt vinden. u dan de steun aan het kabinetsbeleid in? Nou, alleen dat begrotingspact steunen we niet. En we ja. hebben ook echt geprobeerd... daar onze progressieve collega's mee te krijgen. Want dan ja. hadden we ook een invloed. vuist kunnen maken. En... Ja, en dat vind ik jammer. Want dan... uh, we zitten nu ja, waarschijnlijk toch volgend jaar... met de gebakken peren in Nederland. Maar omdat... de, discussie, de discussie over het begrotingspact... gaat niet alleen over uh, de begrotingsdiscipline. Je moet bij de euro, de toekomst van de euro... ook kijken naar de steun die aan Griekenland wordt gegeven. En de wijze waarop Nederland... daar een bijdrage aan moet leveren. En dat is uh, ja, in, de alle... in de discussie... He, volkomen ondergesneeuwd geraakt. Nou, maar met alle respect. Dat is toch een detail. Kijk, want Griekenland is maar een hele kleine economie in Europa. Maar 2% van de totale Europese economie als Europa... dat niet eens overeind zou kunnen houden. Goed, Op een verstandige manier. Nou, ja, dan is dat ook wel echt het failliet van de samenwerking. De vraag is dus, eh, kortom, als we er straks uit zijn bij dat katshuis in hoeverre u ook dit kabinet blijft gedogen. We hebben dit kabinet nooit gedoogd. Rare vraag. Ik, ik weet niet of die aan mij gesteld is. Maar we hebben het nooit gedoogd. Nou ja, we zullen door. het ook nooit gedogen. Het is alleen, als het kabinet eruit komt... zal het bijzonder lastig oppositie blijven voeren. Of zal het blijven lastig zijn om oppositie te voeren. Ja. Omdat... Een van de cruciale partijen in het geheel, de PVV... Ja. niet aanspreekbaar is als kabinetspartner... maar in de Kamer zit en eigenlijk weigert om verantwoording af te leggen. Dat maakt het heel moeilijk. Jolande Sapper staat van GroenLinks. Harry van Bommel van de SP hoorde u en Jeroen Dijsselbloem. Eh, nog één vraagje, heel kort, meneer Dijsselbloem. Diederik Samsom staat in de peiling van Maurice de Hond op 44% ver aan kop. Is dat ook uw favoriete kandidaat? Ja of nee? <laughs> Um, ze zijn mij allemaal even lief in deze Ja, fase. Ja, ja, ja, ja, dacht ik al. Goed, ik krijg geen antwoord. Ik <laughs> moet nog even op wachten. Uh, Maurice Holt, ook hartelijk dank. Uh, allemaal uh, zeer bedankt voor de medewerking aan deze Graag gedaan. uitzending. Graag gedaan. De besprekingen in het katshuis die om tien uur zijn begonnen. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op Kairo.nl. na half elf, Prem uh, Radakijsjoen, Prem, goeiemorgen. Goedemorgen Sven, ik maak even duidelijk dat ik Bruin 1 wel gedoog. Ik moet wel, want uh, als kiezer in dit land is dat het kabinet wat er zit. En als je niet gedoogt, ja, dan wat wil je doen? De, er emigreren uit dit land of zo. Dus ik gedoog Bruin 1. En ik wil uh, ook onze luisteraars helpen, want je sprak nu met de politiek. Maar ze zitten nu met elkaar in het katshuis, Sven. Maar een van de grootste kosten van deze overheid is de gezondheidszorg. Ja. En ik ben zeer vereerd, want daar hebben we dokter uh, Angela Maas... Topcardiologen. en uh, ik ga met haar de, de volgende vraag beantwoorden. Moet je een financiële streep trekken om te zeggen... mevrouw Maas, zoveel per persoon per Nederlander per jaar? Nee, niet, niet absoluut. Nee. Oké, okay, nou, we gaan zo uh, verder... Genuanceerder. Oh, nee, u moet de cliff laten hangen. Maar Dat heb je met vrouwen die gaan denken... We gaan er dus zo verder praten om te kijken... want we moeten de kosten van de gezondheidszorg beperken. Anders zijn we straks allemaal gezond... maar kunnen we geen brood meer kopen. En dan kan je dat brood ook niet bruin bakken. Maar luisteraars, dat doen we allemaal... nadat dat bourgondische stemgeluid van Jan van der Putten... u het laatste nieuws heeft gegeven. Radio 1. Het NOS Journaal. Premier Rutte van de VVD en de fractieleiders van CDA en PVV... hebben de deur van het katshuis achter zich dichtgetrokken... en zijn begonnen aan de onderhandelingen over extra bezuinigingen. In de persconferentie vooraf zei Wilders dat de PVV ook wil praten... over zaken die niet direct met financiën te maken hebben... zoals asiel en immigratie. Volgens Verhagen moeten de onderhandelaars werken... aan versterking van het huishoudboekje en slimme hervormingen. En Rutte benadrukte dat er de komende weken totale mediastilte zal zijn. Het budget voor de werkloosheidsuitkeringen is helemaal op. Volgens het UWV is er zelfs een tekort van bijna 2 miljard. Die werkloosheidsuitkeringen zelf komen niet in gevaar... want de overheid past bij, zegt het UWV. En door een fout voor KPN zijn twee dagen lang... inkomende e-mails van de gemeente Amsterdam verdwenen. KPN had de mailserver van de gemeente verkeerd ingesteld... waardoor inkomende mails werden geblokkeerd. KPN bevestigt bericht daarover van de technologiesite site Webwereld. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie met 1 file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidsendam en Damme-Zoeterwoude Dorp staat 3 kilometer. Dit is Radio 1 NTR. Remtime. Radakation. Ze zitten nu met elkaar in het katshuis, de leiders van Bruin 1, om extra bezuinigingen te vinden. Waar ongetwijfeld naar gekeken wordt, is de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bijna een derde van ons gezamenlijk geld gaat naar de begroting van dit ministerie. In het kader daarvan, luisteraars, wil ik vandaag proberen een heel gevoelige vraag met u te bespreken. Hoe ver moeten we gaan met de gezamenlijke betaling van medische onderzoeken en handelingen? De medische wetenschap ontwikkelt zich razendsnel en we kunnen steeds beter en meer mensen langer in leven houden. We kunnen beter ziektes en gebreken opsporen. Maar dat betekent steeds meer geld. Moeten we een lijn trekken en zeggen per burger maximaal zoveel euro per jaar? Of moeten we ongelimiteerd alles blijven vergoeden? Met het als risicoluisteraars dat we ons financieel eraan vertillen. Ik ben geen natie of asociaal, maar het gesprek over het uit de hand lopen... van de kosten van de gezondheidszorg moeten we kunnen voeren... en ik weiger in de massamedia alleen maar inhoudsloze gesprekken te voeren. Daarom is mijn vraag aan u vandaag. Moet er een financiële grens getrokken worden... tot waar wij als maatschappij medische kosten voor een individu vergoeden of niet? Bel me alstublieft op 0800 1121, Mail naar NTR.nl en de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primetime. Luisteraars, ik heb als gast de zeer gelauwerde. Dat mag ik toch wel zeggen, mevrouw Maas. Ja, jawel, jawel, jawel. u bent cardioloog. Uh, uh, u bent voor uh, mijn, mijn, mijn, mijn oudste dochter studeert ook, medicijn is afgestudeerd. En u bent, u bent eigenlijk een inspiratie voor een heleboel vrouwen, Want u, u, u hebt alle glazen plafonds die er zijn gebroken. Uh, ja, dat is uh, niet zo makkelijk geweest. Maar uh, ja, mijn passie is eigenlijk toch een beetje geworden de uh, vrouwencardiologie. En dat is eigenlijk een beetje gekomen omdat er voor vrouwen binnen de cardiologie eigenlijk te weinig aandacht altijd is geweest. En enerzijds kwam dat door de beroepsgroep die nog steeds een uh, door mannen gedomineerde beroepscultuur heeft. Maar ook omdat uh, uh, ja, eigenlijk vanaf de 70e jaren nog steeds uh, het idee bleef hangen dat hartinfarcten dat dat, uh, met name bij mannen voorkwam. Ja. En inmiddels uh, weten we dat hart- en vaatziekten juist bij vrouwen wereldwijd, dus niet alleen in Nederland, de belangrijkste doodsoorzaak zijn, ja. gaan meer vrouwen dan mannen aan dood. En eigenlijk heeft dus uh, vakinhoudelijk uh, uh, ja, hart- en vaatzieken zich enorm geëmancipeerd. En, um, Hoe wilt ja, de... u geëmancipeerd? Nou ja, um, vrouwen hebben natuurlijk in zekere zin een inhaalslag gemaakt... doordat ze ongezonder zijn gaan leven. Maar... We zijn ook gaan inzien dat we klachten bij vrouwen niet altijd goed beoordeeld hebben. Um, het u vak... was altijd in de menopauze, zodra je problemen. had. Precies. Als wij klachten niet begrijpen, dan is het de overgang of stress. Want daar <lacht> hebben vrouwen toch last van. Maar vrouwen zelf um, doen zichzelf ook wel eens een beetje tekort. Doordat ze zelf vaak al zeggen, ja, maar ik heb ook veel stress. Ja. En daarmee zetten ze vaak de dokter op het verkeerde spoor. Dus ik denk... Uh, je moet gewoon als een vrouw iets zegt niet luisteren. <lacht> dat gebeurt heel vaak ook niet. <laughs> er wordt minder goed naar vrouwen geluisterd dan naar mannen. En dat komt vaak ook doordat vrouwen, als ze iets vertellen... en dat doe ik misschien zelf ook, daar van alles en nog wat bij halen. Ja, maar ik heb daar ook last van. Ik ben zo in contact met mijn vrouwelijke... Uh, met mijn, hoe noem je dat? Mijn e-chromoxoon. Of mijn ex chromoxoon ja. dat ik erg... Er, want ik, ik, u hebt ook een handboek geschreven, gynecardiologie. Vrouwencardiologie, ja, ja, vrouwencardiologie, ja. Dat is wanneer uitgekomen? Afgelopen september. Het, en en het kan iedereen het bestellen? Iedereen kan het bestellen, maar het is natuurlijk vooral bedoeld... voor de maar ook voor de cardiologische beroepsgroep. Uh, en daar staan toch een heleboel dingen in die we de afgelopen 20, 30 jaar geleerd hebben over verschillen hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen. Waarvan ik toch vond dat dat op papier moest. Omdat we daar in de dagelijkse praktijk nog te weinig mee doen. Eigenlijk heeft de vrouwelijke patiënt uh, en vrouwen überhaupt, die hebben zich veel meer geëmancipeerd dan mijn eigen beroepsgroep. Die is achtergebleven daarin. Oké, okay, Jacques, mevrouw Maas, u bent de oorzaak van de stijging van de kosten in de gezondheidszorg. Want voordat u vrouwen erop attent maakte dat ze zich moesten gaan onderzoeken, en u hebt geloof ik zelf een website, uh, uh, allerlei dingen, maar dat, dat jaagt de kosten van de gezondheidszorg op. Nee, en de, zo is het niet. Ik denk als je mensen zich meer bewust maakt van ziekte en gezondheid, dat ze ook zelf hun eigen maatregelen kunnen nemen. En juist vrouwen, vrouwen willen juist graag een eigen rol. En geef ze ook die rol. Dus we laten eigenlijk de kans liggen, uh, ook zeker voor vrouwen, om, om participant te zijn. Om de gezondheidszorg efficiënter en misschien wel economischer te maken. Ja, u hebt, maar dat betekent voordat het efficiënter economisch wordt, gaat u eerst een heleboel mensen die er niet aan dachten. Nu, doordat u zegt jongens let op je lichaam, nee? pas uh, consument nee. maken. Nee, dat is niet zo. Door juist te benadrukken... de verschillen tussen mannen en vrouwen die er zijn... ook in klachten en in tijdstippen... fasen van het leven waarin ziekte en gezondheid voorkomen... kan je juist eh, efficiënter... ook de klachten zoals we die geleerd hebben... bij vrouwen een plaats geven. Dus het, het omgekeerde is eigenlijk waar. Want wat je eigenlijk ziet binnen mijn vakgebied... is dat er met name bij jonge vrouwen... veel te veel onderzoek gebeurt... terwijl dat vaak op jonge leeftijd helemaal niks oplevert. Terwijl er bij oudere vrouwen... Uh, vaak te weinig onderzoek gedaan wordt. En het is niet voor niks dat zoveel vrouwen... Uh, uiteindelijk de laatste tien jaar van hun leven in een verpleeghuis doorbrengen. Ja. Met hersenbloedingen, met afgezette benen... Ja. door niet goed behandelde suikerziekten, hoge bloeddruk, dat soort zaken. Dus ik denk als je... Als je, uh, ze, slim, als je ze bewuster en slimmer maakt... Ja. krijg je ook een efficiëntere. Goh, dan, dan, weet u wat? Wat vindt u van mevrouw Schippers? Want volgens mij, ik, ik, ik hoor, ik, ik, ja, het is heel raar, maar ik hoor als ik u hoor, spreek, hoor ik een beetje Schippers ook spreken over efficiëntie, betere ja, behandeling. Nou ja, ik, ik heb groot, uh, groot respect voor Schippers. Ik vind uh, in ieder geval dat zij minister is, in tegenstelling tot haar twee voorgangers, uh, uh, die, zij heeft duidelijk zicht op uh, het vakgebied waar ja. ze over gaat. Ze ja. heeft inzicht in de gezondheidszorg. En ze roept ook op tot veranderingsprocessen. En ja. dat moet natuurlijk, kijk, patiënten zelf, zijn ook door de social media, door internet enorm veranderd. Vrouwen ja. hebben zich daardoor ook veel meer kennis kunnen verwerven... dan wat ze vroeger hadden. Alleen, ik vind ook dat juist in de gezondheidszorg zelf... binnen artsen, binnen ziekenhuizen... dat daar nog een duidelijke modernisering zou moeten plaatsvinden. Ja, maar plaatsvinden. dat zijn er belangen, mevrouw Maas. En ja? dan weet u hoe dat gaat. Ik ja. wil nooit veranderen, want ik wil mijn belangen veiligstellen. stellen. Ja, maar uiteindelijk verlies je het dan toch? Want de wereld verandert om ons heen. En als wij als dokters en ziekenhuizen niet veranderen... dan zullen we het toch... Uh, uiteindelijk maatregelen opgedrongen krijgen die we eigenlijk zelf liever niet willen. Ik kreeg een heel mooie mail van Tjark Rening, gaat ga dus zien van onze vaste luisteraars. De kernvraag moet natuurlijk zijn of een mens recht heeft op de zorg en behandeling die hij nodig heeft. Ook als hij zelf de middelen heeft om deze te betalen. En als we deze vraag met ja beantwoorden, of, recht, of dat, dat recht dan bij de landsgrenzen ophoudt, bij de grenzen van de EU of bij geen enkele grens. Maar als we deze vraag met nee beantwoorden, betekent dat de zorg alleen beschikbaar is voor de rijken? Of stellen we andere grenzen en wie stelt de grenzen aan? Dus mijn vraag aan u is één. Moet er een financiële grens getrokken worden dat je zegt per persoon maximaal dit bedrag per jaar? Nee, nee, want, want ziekte is iets wat je, waar, waar, wat je niet heel, meestal niet kan voorkomen. Dus, dus ziekte is ook ontzettend veel pech. Er zijn mensen die hebben een pech dat ze de ene ziekte na de andere krijgen... en daar kan je ze niet voor straffen. Maar ik vind wel dat we mensen zelf, ook als ze nog gezond zijn... Uh, ja, meer een rol moeten laten spelen in het handhaven van hun eigen gezondheid. En ja. dat kan natuurlijk op vele leid terrein zijn. Maar hoe, kom, hoe voorkom je dan dat het budget, wat nu bijna een derde is straks de helft wordt van onze begroting. Ja, maar ik denk dat de vraag is of het budget van de gezondheidszorg, met name als je kijkt naar preventie, of dat alleen maar bij gezondheidszorg moet liggen. He, er is misschien ook een stuk bij onderwijs. Er is hij nog steeds van die vette happen te krijgen op de middelbare scholen. Kroketten en sausijzenbroodjes en, en op de middelbare scho scholen. Waarom is dat? Uh, er zijn allerlei sectoren uh, in de maatschappij buiten de gezondheidszorg om die een belangrijke rol zouden kunnen spelen in het handhaven van een zolang mogelijk gezond leven. Ja, maar dan zeg ik weer, want uh, uh, kijk, laten la, la, la, we het anders formuleren en dan gaan we heel veel mails. Dokter Maas, je, uh, uh, als we allemaal zelf zouden moeten betalen voor onze gezondheidszorg, er was geen uh, collectiviteit, er is geen solidariteit, dan ga je iedere keer nadenken waar je je dubbeltje aan besteedt. Als het moment dat je zegt, oké, okay, uh, uh, we betalen het gezamenlijk, dan is er geen grens. Hoe vind je in deze tijd, waar we het allemaal minder moeten doen... die, die balans waarvan je zegt... zorg dat het niet uit de hand loopt, die kosten? Hoe, hoe, hoe, hoe doe je dat als basis... Principe. Nou ja, Dat is toch gewoon inhoudelijk te kijken of we in die ziekenhuizen, in die instellingen wel efficiënt genoeg bezig zijn. He? En ik zit nu al 30 jaar, werk ik in ziekenhuizen. Ik weet gewoon dat daar heel vaak niet efficiënt gewerkt Klopt. wordt. Dat daar gewoon ook vaak uit, uh, ja, uit angst om een diagnose te missen een heleboel diagnostiek gedaan wordt die gewoon helemaal overbodig is. Maar dan krijg je een mondige patiënt die zegt dokter... Maar, de, de ja, maar artsen... er graag niks boven mondige patiënt. Daar, daar leren wij als dokter nog steeds ontzettend veel van. Ja, maar dan wordt u bang voor. Kijk, een dokter is geen godsehek altijd. U bent een, een, een medisch dienstverlener. En u gaat proberen te zoeken wat... Als je weet wat die persoon niet heeft, kan je gaan zoeken wat die persoon heeft. En dan als je geluk hebt, is het iets wat bekend is, wat je in de boeken voorkomt. En dan kan je iemand helpen. Uh, of je moet zoals u denken, out of the box. En dan anders gaan denken uh, en dingen ontdekken. Maar... Je, je, je kan, je, Moeten we niet een arts stoppen om te zien als God? Want dat jullie, fout, dat jullie iets niet kunnen zien, is geen fout. Als nee. u als arts niet ziet dat iemand iets heeft, bent u geen domme dokter? Nee, nee, nee, maar uh, wat, wat natuurlijk zou moeten veranderen... is dat toch een beetje de, de, de tra, traditionele uh, onderwijspatronen... waarin artsen worden grootgebracht, uh, uh, daar zou eigenlijk toch ook wel... Uh, ja, wat in moeten veranderen. Omdat uh, uh, met name wat je eigenlijk zegt... dat, dat de patiënt uh, daarin ook, ook inzichten verschaft... ook aan de dokter. Ik denk dat juist die interactie met de patiënt... Hè, we zijn door de technologie... zijn we misschien wel minder goed gaan luisteren naar de patiënt. Hè? We, uh, hè, vroeger werd er gewoon ook naar het hart geluisterd... met een stethoscoop. Nu wordt bij ieder... Uh, wordt er eerder een echo-apparaat opgezet... omdat we niet iets zouden willen missen. Ik denk gewoon toch nog steeds... dat de communicatie arts-patiënt in de spreekkamer... dat dat de basis is. En dat dat eigenlijk een beetje... door de hele technologie verloren is gegaan. Ja. Dus ik denk dat daar toch nog maar wel moeten weer... Moeten we dat vingerspitzen gevoel erbij Ja, en, en, en dat is toch het, het opbouwen van ervaring. Uh, het leren ook van je eigen fouten natuurlijk. Uh, ja, maar waarom maar die angst bij die arts? Want kijk, dokter Maas, niemand maakt geen fouten. Maar dan zie ik soms klachten bij het Tuchtcollege... of bij de inspectie over een arts. En dan denk ik, ja jongens... Uh, uh, uh, iedereen moet een keertje doodgaan... en zodra het bij een arts is, dat slaat er. Dus ik kan me voorstellen, als ik arts ben en ik wil dat gezeur en gezanigd niet... en ik wil niet dat mijn carrière bezoedeld wordt... Uh, uh, dan, dan, dan, dan laat ik zien dat ik zeg maar, technisch alles heb gedaan... zodat mij geen verweet kan worden gemaakt. Ja, maar ik denk dat juist het technisch alles doen... dat dat de gezondheidszorg zo duur maakt. Ja. Ik denk nog steeds uiteindelijk als je ook aan patiënten vraagt... wat willen ze? Ze willen contact met die dokter. Ja. En zeker als je het hebt over de vrouwelijke patiënt... de vrouw wil gewoon vertellen... Wat haar dwars zit, waar ze zich zorgen over maakt. Ja. En, en, Ik en ook als man, hoor. Dus je moet niet alle mannen ja, wegzetten. Nee, maar goed, daar hoef je dus niet allerlei. Uh, je hoeft de vrouwen dus niet allemaal door allerlei diagnostische straten te duwen. als ze gewoon alleen een half uur met jou willen praten. Oké, okay, maar dat neemt u niet weg dat vervolgens. dan moeten we de wet zo veranderen dat die arts die dan door het praten niet alles technisch heeft, heeft gedaan... dat die niet bestraft wordt. Want snap u, je krijgt een beschermingsmechanisme nee. van die arts. Nee, maar je krijgt nu steeds meer de patiënt... die gewoon wil participeren, die een rol wil spelen... van wat gaan we samen doen. Maar Ik... die wil die verantwoordelijkheid niet nemen als het misgaat. Nee, dan maar... komen ze nabestaanden, nee, maar... dan zeggen ze nabestaanden... ja, maar dokter, je hebt dit niet gedaan... en jij bent de schuld van nee, de arts. Nee, maar daar kan je met elkaar over overleggen. De, de, de, de meeste klachten komen uiteindelijk door miscommunicatie. Doordat er niet goed met elkaar gepraat is. Heeft u ooit klachten aan uw broek gekregen? Natuurlijk. Ik, als je 30 jaar in de gezondheidszorg werkt, dan heb je natuurlijk ook af en toe ontevreden patiënten. En baalt u dan niet dat je denkt, denkt van ik heb verdorie alles gedaan? En dan, na, na, natuurlijk baal je ervan. Maar het is ook wel zo dat, dat je van iedere, iedere kritiek leer je ook weer van. En ik denk als je geen kritiek meer krijgt, dan moet je ontzettend oppassen. Dus kritiek is ook voor, voor iedereen in iedere werksetting heeft dat ook een hele positieve kant. Ik geeft ben u, er niet bang voor. Geeft u ook les? Um, ja, nog onvoldoende. Dat zou ik wel meer willen gaan doen. Want ik zit natuurlijk u zou nog in... leraar moeten worden of zoiets? Ja, wie weet, wie weet. Uh... Ja, nee, dat, wat, het, ik vind, dit stemgeluid dit mis ik, want dit moet je overbrengen. Want, want, want precies wat u nu zegt. Ik bedoel, u, u bent een moedige vrouw. U, u, u zegt ook van jongens, nou dan maak je maar fout, je moet meer luisteren dus. Ja, nee, maar je leert nog het meeste van je fouten uiteindelijk. Ja, dat en, Maar dan moet je daar ook wel open over zijn en, en, en kijken van nou, wat, wat kunnen we beter doen? Trouwens, u, wat me altijd opvalt, alle artsen die zo baanbrekend en out of the box zijn, die hebben zo een mislukte vereniging van kwakzalver tegen kwakzalverij. Bent u ook al met hun in conflict gekomen? Uh, nou, ik heb er wel eens een akelige mail van gekregen. En uh, toen. Dat wat? Uh, nou ja, ik ging ergens een keer een lezing houden. En ze vonden eigenlijk dat ik daar niet mocht staan. En ik vind dat ik zelf mag staan waar ik natuurlijk wil staan. En ik heb ze uitgenodigd om ook te komen. <laughs> uh, u, u, u, u bent heel erg op die hart- en vaatziekte voor vrouwen. Is er daar al een speciale leerstoel voor? Uh, Bijna. Ja, ik hoor de geruchten, maar u moet maar zeggen, want als ik me zo voorbereid, dan bel ik rond en vraag ik. En ik hoorde een gerucht dat, uh, dat er een leerstoel zou komen en dat u daar de baas zou worden. Is dat waar? Um, nou, we houden het nog even bij een gerucht. Maar sommige geruchten, zijn, daar zit een kern van waarheid in. Luisteraars, oh, je moet op de webcam kijken. De ogen, ze wil niet liegen voor me. Oh, je mag, wat even, u mag het waarschijnlijk nog niet zeggen. De <lacht> luisteraars, we gaan nu echt serieus... Denk, we beginnen met een paar bellen. Er wordt heel veel gebeld en gemaild en getweet. Um, moet je een financiële grens trekken? En luisteraars, ik, ik ben om. Ik vind dochtermaas Maas geweldig. Dus we gaan kijken. Goedemorgen. Onze vaste man Dries, de bouwvakker en soms ook de glazenwasser. Nou, ga je gewoon glazenwasser Wel bouwvakker. Hé hey, Dries. Afrem, ik denk, goedemorgen man. Ik denk van, uh, nou, dat iedereen gewoon uh, in, in zo'n pakket moet zitten... en, en, en, en, en geholpen moet worden... Want er is net zo iemand in Oostenrijk is er onder een beetje sneeuw gekomen. Nee, Dries, Die wordt Dries, dan... Dries. Ja, weet dat, je je weet, 20... Dries, doe maar één genoegen. Ja. Je weet niet hoe Prins Friso verzekerd is. Hij woont in okay. Engeland. Jij woont in Engeland. Je weet niet hoe het betaald wordt. Dus ik vind het leuk. Ik vind je ontzettend leuke man. Ik vind je dingens humor vaak leuk. Maar je moet niet nee. iets gaan zeggen wat je niet weet. Dus weet jij, je weet niet hoe dat betaald wordt. Oké, okay. maar nu gaat het er dus om. De familie heeft het geld om, dus, al vijftig ja. jaar in leven te houden. Ja. En, en, en dat heb ik dus niet. Ja, maar dan dat is het toch jouw maar, maar Dries, dan is het toch jouw Dom waarom moet ik als maatschappij betalen? Omdat jij het niet goed voor elkaar hebt. Prima, als jij morgen in elkaar mijn, in mijn valt, dan betalen het toch ja. ook voor jou? Nee. Stap dat dan? Nou, even voor de duidelijkheid. Ik, ik, ik, vind, ik vind dat we de, de, de, de, ziek, de ziektezorg, ja. dat moet. Dat moet ...solidair zijn. Oké, okay, Dries, ik ben het met je eens. En nu is mijn vraag, als nog al 50% van het regeringsbudget, regeringsbudget daarna gaat... ...wil je dan nog solidair zijn, zodat we geen onderwijs meer kunnen betalen... ...als het 60% wordt, zodat we geen brandweer en politie kunnen betalen... ...als het 70% wordt. Waar trek je de ja, grens? daarin heb je gelijk. Er moeten natuurlijk vragen, uh, uh, vragen gemaakt worden. Ja. En, en, en, en, uh, uh, je moet, je moet eff efficiënter werken, en trouwens, ik, ik denk als, als je in het ziekenhuis komt, dan lopen ze allemaal een poten onder hun kont vandaan. Okay. Ik denk, tegenwoordig ook, iemand gaat, nou als je een zere vinger hebt, gaat hij naar de eerste hulp. Ik okay. bedoel, vroeger dan, dan deed je er een pleister op en je ging de volgende dag, naar nou het werk. Hoe oud ben je, Dries? Ik ben 8, 58. Oké, okay, dankjewel voor het bellen. Zorg alsjeblieft dat je gezond blijft, dokter Maas. Ik kreeg hier de volgende vraag van John. Moet je stokoude mensen hun cholesterolverlagers schrijven? Heeft dat überhaupt zin? Nou, dat vind ik nou echt een goede vraag. Want ik denk dat dat dus inderdaad helemaal geen zin heeft. Daar krijgen ze hoogstens maagklachten van. Ik denk dat we beter ouder mensen in verpleeghuizen goede voeding kunnen geven. Ze zijn vaak ondervoed, Dan dat we ze cholesteroltabletten kunnen geven. Waarvan de bedoeling is dat dat uiteindelijk hun levensverwachting nog zoveel jaren verlengt. Dat vind ik een heel goed punt. Ja, maar dat gebeurt wel. Ja, dat gebeurt wel. En dat komt omdat er in de gezondheidszorg een heleboel automatisme zijn. En dat we vaker bij onszelf te raden moeten gaan of dat soort... Automatische dingen of die nog wel juist zijn, vind ik een heel goede opmerking. Oké, okay, van Marco. Hij zegt het lukt niet om te bellen. Nee, Marco, want iedereen belt en de uh, uh, Mario verbezwijkt onder telefoontjes. Voorbeeld uit de praktijk: een vrouw van 76 met een tumor in haar hoofd. Onbehandeld met één jaar maximaal te gaan, breekt haar heup en krijgt een nieuwe heup. De kosten daarvan zijn hoog en de baten twijfelachtig. Mensen gebruiken de meeste zorg in de laatste zeven jaar van hun leven. Misschien moeten we daar wat mee. Dit is een mooie kaas. Dus 76 ja, jaar, maar ja, ja. breekt heup. Ja, je geeft toch ja. een nieuwe heup. Maar goed, uh, nieuwe heup, ja. En waarom breken vrouwen van 76 een heup? Omdat de meeste vrouwen na de overgang ontzettende botontkalking krijgen. En omdat de preventie voor osteoporose, voor botontkalking, nog sterk te wensen overlaat. Hè? En wat je nu ook ziet, uh, hè, ik ben zelf ook betrokken bij uh, nieuwe initiatieven voor uh, Women Health Centra, die ja. in Nederland gaan komen de komende jaren. Ja. En daar is meer geïntegreerde zorg eigenlijk vanaf jonge leeftijd... ...de problemen die zich daarvoor voordoen naar de oudere leeftijd. En daar zal ook het onderwerp van, van botontkolking aan de orde komen. Dus dat een vrouw van 76 een heup prik, ...dat komt omdat de preventie van osteoporose slecht geregeld is. U ontroert me. Theo Bouwmeester, onze favoriete PvdA gezondheidszorg, die tweet net terecht de oproep van Angela Maas bij Primtime Radio 1. Meer luisteren en praten met patiënt is gezonder dan alleen technisch denken en handelen. En dat is een invloedrijke pvda van de Kamerlid. Dus wie weet, mevrouw Maas, ja, ja. um, helpt het wel verder? Um, hier zegt. Um, Jolande Freerks, die is een medewerker in de zorg. Die luistert altijd graag. Uh, uh, haar werk is een proeftuin geweest om de zorg in de week beter en goedkoper te krijgen. Als ik het allemaal goed gesnapt heb, is dat gelukt. Het is een project met de zorgverzekeraar en mijn werkgever. Wellicht voor iets voor de mensen die wil bezuinigen. Dus wat je dus ziet, er komen nu veel initiatieven ja. van zeg maar, mensen uit de praktijk om het goedkoper te maken. Ja. Maar die moeten vaak vechten tegen zo'n muur van bureaucratie en wantrouwen. Ja, ja. Nou, en ik, ik, wat ik goed vind is dat toch de minister, de huidige minister... daar duidelijk andere geluiden over laat. Die staat wel meer open voor geluiden uit het veld. Uh, en ik denk dat dat toch een goede ontwikkeling is. Want de, de emancipatie van, van, van patiënten, cliënten... Uh, ja, die, die is misschien eigenlijk sneller gegaan dan die van de medische beroepsgroep. Ja. En uh, ik vind dat juist een leuke uitdaging. Ik denk dat die ons veel goed kan brengen. Meneer Embrechts, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, uh, ik, ik wil even zeggen... ik heb veel boeken over preventie van ziektes... en alle ziektes zijn te voorkomen... En het allerbelangrijkste is geen suiker. Dan wordt je smaak veel en veel beter. <laughs> en dan is het, wordt het allemaal zo simpel. Ik, heb, ik, ik ben dus zelf nooit ziek. Hoe oud bent u meneer Embrechts? 58. En u bent nooit ziek geworden? Nooit. Sinds ik, sinds ik weet dat gezond eten het allerbelangrijkste is, ben ik nooit ziek meer geweest. Nooit. Oké, okay, meneer Embrechts, u roert wat aan. Dank u wel. Dokter Maas, wat we eten, ons voedsel. Ja. Want ik hoor nu allerlei mensen dat je geen gluten moet eten. Dat je ziet dat we bezig zijn met voedsel, wat de Embrechts ook zegt... Om, om zeg maar te zorgen dat je gezonder leeft. Nou, ik denk dat dat natuurlijk heel belangrijk is. Dat geldt voor ons allemaal. Maar uh, dat is ook niet altijd even makkelijk, want... Uh, uh, we, moeten, we staan ook qua werk, qua combineren van taken. Denk vooral ook aan vrouwen, het combineren van zorgtaken, werk. Uh, de druk, uh, dat geeft ook een soort extra stress. Uh, daardoor hebben we ook niet de tijd om uitvoerig uh, gezond te staan koken. Dus we grijpen wat eerder naar kant-en-klaar maaltijden. En dus eigenlijk door de manier waarop we nu moeten leven in onze westerse samenleving... dat bevordert natuurlijk ongezond gedrag. En dat is heel lastig om dat zomaar even terug te Ik draaien. Ik kijk er naar mezelf mee, vooral gezond. En die zich steeds tegen me zeggen, Prim, geen frisdrank, geen dingen. Maar ja, ik vind mijn bruine rum lekker, ik vind mijn frisdrank lekker, ik vind mijn grote postisch reis met lekker vet vlees en dingen als... Ja en maar ik zeg dan, verschil tussen anderen en ik is, ik wil niet gereanimeerd worden, ik wil niet langdurig zodra er iets bent, we gaan het maar dus ik wil ook snel dood. Ik wil zou... echt niet. Uh, ik ga zelf niet aandoen om zo lang te lijden. Maar heb je dat dan op je borst getatoeëerd niet reanimeren? Ja, dat, dat, dat mijn dochter zegt dan steeds. Ik ga het een tijdje iets rondhangen. Maar ik haat ik tatoeages. Oh, u, u bent een vervelende vrouw. Uh, hier zegt Didi tegen mijn dagprim. Als oer-socialist die je bent, ben ik verbaasd. Dat jij bezuinigingen in de gezondheidszorg bespreekt. In plaats van bezuinigingen op defensie. En die ongelukkige missies en staat. Groet van Didi. Didi, mijn probleem is het volgende. Ik weet dat wat ik wil niet realiseerbaar is... en ik weet dat er bezuinigd gaat worden... wat er moet bezuinigd worden. En in die gezondheidszorg gebeurt er meer. En ik heb een topcardiologe die verstand heeft van zoveel dingen... en ik vond het leuk om haar helemaal de brain te pikken... Zo dat heet. dus daarom wil ik het met haar bespreken. Ik krijg hier van Geert een tweet... Geen duurbetaalde vrijgevestigde specialisten meer in ziekenhuizen. Bent u zo'n duurbetaalde vrijgevestigde specialist? Um, nou, ik weet niet of ik duur betaald ben. Ik weet wel dat uh, ons inkomen natuurlijk uh, goed is. Maar als we het hebben over uren per week werken. Uh, Snachts werken, weekenden werken. Um, ja, ik moet zeggen, we maken wel ongelooflijk veel uren. U moet zeggen niet verantschuldigen. U heeft hard gestudeerd. U heeft lang geïnvesteerd in uzelf. Uh, uh, u heeft veel kilometers gemaakt. Ik vind dat mensen die excellentie bereiken ook excellent beloond moeten worden. Ik vind het belachelijk, voor alle duidelijkheid. Ik heb geen enkel probleem met mensen die vrijgevestigd zijn, en die, want u werkt voor eigen rekening en risico. Het grootste probleem vind ik de managers... die als ze ontslagen worden, de gouden handen kregen. Dus wilt u alsjeblieft, mevrouw Maas, trots zijn dat u veel geld verdient... want u werkt er keihard voor, u bent een slimme vrouw, u hebt er hard voor gewerkt... en als ik bijvoorbeeld kijk wat de presentator bij de publieke omroep krijgt... wat ik hier kreeg om, als radiopresentator... dan vind ik dat ik schandalig veel verdien in vergelijking met wat u doet. Dus uh, wilt u zich alsjeblieft niet gaan verontschuldigen dat okay, u veel geld okay, verdient... Oké, okay. uh, ik kreeg hier nog um, idee is laten betalen voor echt vermijdbaar eigen schuldziektekosten. Dit gebeurt nu al zoals bij wintersportongevallen. Dus medische kosten van dronkenongevallen en zegvechtpartijen zelf betalen. En de echte rokerzieken zoals longkanker. Is dat, gaan we die kant uit? Dat we mensen al veel meer zeggen, nou als je het zelf veroorzaakt betaal je het zelf. Nee, ik ben echt tegen op het verhaal van eigen schuld Dikke Bult. Ik denk dat dat, dat leidt tot enorm veel spanningen. Tot, tot, tot... Ik denk dat we dat niet als streven moeten hebben. Ik denk dat we veel meer moeten gaan kijken. Hoe worden we nu gezond ouder? En dat dat echt een gemeenschappelijk streven moet zijn. En natuurlijk, mensen kunnen ongelooflijk veel pech hebben. Dat ziektes hun overkomt. Maar ik vind niet dat we elkaar daarvoor moeten gaan beschuldigen. Ik denk dat dat echt altijd een verwerpelijk uitgangspunt is. Die we hadden, die vanzelf springt, was, gaat die blijven? Uh... Ja, ik, ik vind dat dat wel zou moeten, maar we kunnen het anders in gaan richten. En ik denk dat we daar onze energie en, en uh, juist ook, de, zowel uh, vanuit de kant van de dokters als ook de patiëntenorganisaties, patiënten zelf, we moeten meer met elkaar in overleg treden hoe we het kunnen verbeteren. Het is een eer dat u mee gast wilde zijn. Ik ben erg onder de indruk van u. Ik wens u veel, carrière, veel succes met uw carrière. Ik hoop dat dat hoogleraarschap er snel aankomt. En ontzettend bedankt luisteraars. Uh, een ode uh, voor de vrouw die over het hart gaat kan niet anders dan banger had van Rob de Nijs op de achtergrond tot morgen namaste dag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 het nieuws van alle kanten. Schaal, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, Jaak visser en een voetballer. Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Nee. Zorgeloos dan je denkt. verhuizen. kost een erkende